Twee uur, Gert Kluk met het NOS Journaal. Het wegverkeer ondervindt veel hinder van de werkzaamheden... aan de brug bij Zaltbommel. De A2 is door de werkzaamheden helemaal dicht in zuidelijke richting... en daardoor staat het vol op de omleidingsroutes. Op de A27 en de A15 staan lange files. De AWB adviseert om via Arnhem naar het zuiden te rijden. De A2 bij de madinus is tot maandagochtend vijf uur dicht. Halverwege september gaat de A2 daar opnieuw een weekend dicht... maar dan in noordelijke richting. Orkaan Irene is aangekomen bij de Amerikaanse oostkust. De orkaan raast nu over de staat North Carolina en trekt langs de kust verder in noordelijke richting. In zeven Amerikaanse staten is de noodtoestand uitgeroepen en in totaal moeten zo'n 2 miljoen mensen veilig heen komen zoeken. Vanwege de orkaan worden alle vliegvelden rond New York later vandaag gesloten. In de stad wordt dan ook voor het eerst in de geschiedenis het openbaar vervoer voor een dreigende natuurramp platgelegd. En omdat daardoor het reizen in de stad een stuk moeilijker wordt... heeft Broadway besloten de deuren dicht te houden. Alle voorstellingen zijn dit weekend afgelast. Inmiddels is Irene afgezwakt van categorie 2 naar 1... maar de orkaan is nog steeds gevaarlijk met windstoten tot 150 km per uur. In de Libeshoofdstad Tripoli zijn de gevechten geluwd... maar de humanitaire situatie baart de internationale gemeenschap steeds meer zorgen. Een groot deel van de stad zit zonder water en elektriciteit...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 Het weer verspreidt over het land buien met kans op onweer en tussendoor ook ruimte voor de zon. Er staat een matige westenwind, het wordt niet warmer dan zo'n 19 graden. Ook morgen buien, maar dan wat meer zon en dan wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er wordt dit weekend gewerkt aan de Martinus-Nijhofbrug bij Zaltbommel. Daarom is de A2 Utrecht richting Den Bosch dicht bij Knopendel. En dat levert weer files op. Bijvoorbeeld op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen afrit Geldermas en Knopendel. Twee kilometer lang. Op de A15 19 kilometer Nijmegen richting Rotterdam tussen Knopendel en Gorkum. Uh, dan ook nog op de A27 file daardoor op de uh, Utrecht richting Breda. Er staat 13 kilometer tussen Lexmond en de brug bij Gorkum. Daar uh, is een ongeluk gebeurd op de A20, hoek van Holland richting Gouda. De verbindingsweg is dicht bij knopend Kleinpolderplein. Twee kilometer file bij knopend de Als laatste de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en de brug bij Gorkum. 9 kilometer door een ongeluk. Tussen Werkendam en de brug bij Gorkum is de linker rijstrook dicht, verkeer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 Ja, na de zomervakantie dan wil je weer vol nieuwe energie aan de slag. Maar hoe ga je weer aan het werk... als zelfs het openen van je e-mail al te veel moeite kost? En je het liefste met de gordijnen dicht de hele dag op bed blijft liggen. In 2010 kampte maar liefst 13 van de be beroepsbevolking met een burn-out... waarbij vooral zelfstandige ondernemers vaak in de gevarenzone verkeren. Tot half drie praten we over burn-outs. En dat doen we met twee ondernemers die uit eigen ervaring spreken. Zoals Pieter Vrijters, die al jarenlang ondernemers van hun burn-out... Geneest door middel van mindtuning. Klopt. Maar ook uh, ervaringsdeskundige is. Ja. En naast hem zit Herman Grobbenhaar. Eigenaar van buizenbewerkingsbedrijf Grand Prix Silencers. Correct. En op dit moment ook nog herstellende van een burn-out. Ja. Goedemiddag. Uh, buizenbewerkingsbedrijf even, meneer Grobbenhaar. Nou, wij buigen buizen voor automobielindustrie lucht en ruimtevaart, Maar dan in het hogere U segment... Buizen. Buigen, ja. En uh, die worden toegepast in de automobielindustrie, in luchtenruimtevaart, uh, hydraulische leningen. Maar niet het gemakkelijke werk, het moeilijke werk. Ja. En meneer Freiters, wat voor bedrijf had u? Want u hebt ook een burn-out. Ik had een afvalverwerkingsbedrijf en ik ja. raakte zwaar burn-out overspannen. Heette dat in die tijd nog. Wanneer de, was dat? Dat was in 1982. En hoe kwam u er nou achter van dit is een burn-out? Ja, het heette toen nog overspannen. Uh, ja. Ik werd uh, naar een psychiater gestuurd. En die vertelde van, ik weet een psycholoog. En die kan je waarschijnlijk wel helpen. Dus ik wens, wens die namens mij nog heel veel succes. Ik ben bij die psycholoog geweest. En uh, daar kwam ik de dertiende keer. En de dertiende keer toen ik daar was, hadden we het over mijn derde of over mijn vierde jaar. En, uh, en toen ik drie was, was mijn jongste zusje geboren. En, en, en toen had ik iets, ja... Het is, het is heel leuk om in dat verleden te peuteren... maar daar zit dan niet de oplossing nee. van mijn probleem. En uh, ja, toen, toen, toen had ik het probleem. Uh, dit werkt niet. Wat nu? Wat nu? En aan die types die zeggen, nou joh, doe het eens even rustig aan... daar heb je ook niet zoveel aan, hè? Daar heb je volgens mij helemaal niets aan. Want dat zeggen is, ze wel allemaal, toch? Is, ja, dat, dat wordt wel vaak gezegd, helaas. Er is niets zo erg dan betaald... Verlof. En dat is nou precies datgene wat er gebeurt. Als je thuis gaat zitten, dan ga je met je duimen draaien. En dat is zo vreselijk. Een weekje thuis vooruit, als je dan nog een doel hebt... gaan golven of gaan tennissen of wat dan ook... of een stuk gaan wandelen, is er niets aan de hand. Maar als je nou een paar weken thuis gaat zitten... nog erger, een half jaar thuis Want wat gebeurt er dan? Ga je, ga je cirkeltjes draaien in je hoofd? Inderdaad, ja, ja, ja. Het hoofd gaat Piekeren. Het is, ja, waarom heb ik het nou? Ik snap dat niet. En wanneer gaat het nou een keer over? Ook die angstfactor, en dat zal mijn, dat zal mijn, uh, <coughs> um, mijn tafelgenoot, uh, ja, mijn tafelgenoot ook, wel, uh, ook wel herkennen. Maar zodra je gaat piekeren, dan, dan, dan al die waarom-vragen. Waarom heb ik dat uh, Wanneer los dat nou op? En stel nou voor dat het helemaal niet meer oplost. Wat dan? Dus wat, er een, wat een enorme rol speelt, dat is die angstfactor. Want als we die angstfactor nou eens zouden kunnen weghalen... dat het allemaal goed komt, ja. dan komt het wel goed. Maar zolang we die angstfactor niet weghalen... dan blijven mensen in, in, in, ja, in een burn-out zitten. En dan kan dat kan wel eens jaren gaan duren. En heb je dan ook nog de pech dat iemand jou ja, adviseert... ga maar eens een paar maanden thuis zitten... dan val je in zo'n enorm zwart Gat. Maar Vrijders, niet meer uit u heeft toen bedacht, u heeft eigenlijk zelf een manier ja. ontworpen ja. om mensen ja. met burn-out te helpen. Klopt. En dat heet mind tuning, mind -tuning. Ja. Wat is dat? Nou, dat is niet in twee woorden uitgelegd, maar het is nou, in ieder geval. Drie dan. Ja, het is een visuele methode waar het op neerkomt. Dat is aan alles wat we denken, er hangt een beeld. Alleen die kwaliteit van dat beeld, dat, die kennen we niet zo goed. Ik zal een voorbeeld geven. Als ik aan jullie vraag om drie seconden niet te denken aan een kameel... Dan nog twee, wel, nog één, dan maar komt die kameel, kameel voorbij. Hoe dan ook. Alleen hoe we die kameel zien, dat weten we niet. Ergens in die wereld worden kleine foutjes gemaakt. Daar zien we bepaalde situaties. En beleven we bepaalde situaties totaal anders dan dat ze in werkelijkheid Meneer zijn. Meneer Freiders, u ja. bent mij kwijt. Ja. Uh, we denken drie ja. seconden niet aan een kameel. Dat is het laatste wat ik begrepen heb. En toen... Ja, nou, wat ik wil duidelijk maken... dat is zodra je aan wat denkt. Dus je denkt er bijvoorbeeld aan... ik wil volgende week weer aan het werk. Dan heb je daar onwillekeurig een beeld bij. Alleen de kwaliteit van het beeld... Die kennen we niet. Ja. En als dat een heel donker, een heel somber beeld ja, ja. is. Of bijvoorbeeld als die een heel beelden, bijvoorbeeld beeld of, uh, of... ja, ja. Is, is dat zo is of een dorst heeft. Maar ja. is dat hetzelfde als dat je je kunt visualiseren uh, dat je succes hebt, bijvoorbeeld? En dat je dat zo voor ogen krijgt, zo ja. realistisch, dat, dat je dat in de praktijk ook gaat. Dat, dat zou wel praktisch zijn als we dat voor elkaar kunnen krijgen. Alleen het woord visualiseren, dat gebruik ik in mijn praktijk nooit. Ah. We doen dat toch wel. Want wanneer we aan dingen denken, dan zien we er automatisch wel een beeld bij. Ja. Alleen wat mij interesseert, dat is wat, nou het, wat, nou, wat er nou in dat beeld veranderd mag worden. Is en als het een niet zo positief beeld is, moet je dat dan veranderen naar... Wel een goede gezonde kameel? Nou, het heeft heel vaak te maken met die dimensies, Als iemand eraan denkt dat hij binnenkort weer aan het werk gaat, dan kan het zijn dat hij een statisch beeld van zichzelf ziet. Die ziet niet meer het werk, die ziet niet meer zijn collega's, die ziet geen computer meer. Die ziet alleen nog meer een statisch beeld van zichzelf. Als dat gebeurt, het lichaam gaat altijd direct reageren op dat onderbewuste beeld. Het gevolg daarvan is... dat de werkelijkheid tot dat moment wel gezien wordt... maar die dringt niet meer echt door. Mensen blijven dus, als het ware, steeds reageren... op die onderbewuste wereld. Meneer daar? herkent u dat? Want wat er eigenlijk omschreven wordt... je komt, overigens burn-out, hoe je het ook benoemt... in een soort cocon terecht, waar je het gevoel hebt dat je klem zit... je kan niet meer bewegen en je weet niet meer voor of achter en welke kant je op moet. Nou, ik sluit me daar wel bij aan. Uh, ik denk wel dat er dus verschillende soorten en vormen van burn-out zijn. Kijk, persoonlijk uh, is het bij mij al twintig jaar geleden een keertje voorgekomen... dat ik dus mijn lichaam zo heb opgeleverd dat ik een infectie kreeg. En ik heb gelukt dat ik bij die 30% hoor die er nog zit. Maar als ondernemer zelfstandig mkb'er... Uh, heb je maar één angst en daar gaat het dus weer om: ja. ik verlies mijn boterham. Mm, ik klok. verlies gewoon mijn primaire levensbehoeften. Ja. Ik heb een gezin, twee prachtige geadopteerde kinderen. En ik heb gezorgd in Sri Lanka en hier in Nederland: ik ga beter voor ze zorgen, ik voor mezelf gezorgd heb. En daar begint de fout, denk ik. Maar um, u heeft schrik in uw werk, neem ik aan. U... Uh, ja, totdat ik tijdens dus een burn-out of laten een, we zeggen vanaf die depressie, kun je rustig zeggen, nog een keer een whipplesje opliep. En dan gaat iedereen zeggen van, er is toch niks aan je te zien? Je bent toch altijd de vrolijke jongen? Dus dan speel je het spel van ondernemer als een toneelspeler. Niemand ziet dat je van binnen huilt en van buiten aan het lachen bent. Uh, wanneer was dat voor het eerst dat bij u doordrong van, ik, ik heb een burn-out? Eind 2009 heb ik de volledige instorting gehad. En toen is dat ook geuit. Bovenop de topstress, bovenop een whiplash, een burn-out. Dan zijn er twee mogelijkheden. Je kunt in een hoekje zitten huilen. Uh -huh. Lucht even op, los niet op. Uh, niet voor doen. jezelf voel je je dus eenzaam. En iedereen zit me tegen je aan te praten van... ja, doe nou eens normaal of doe nou eens dit of doe nou eens zus. Zelf zie je het niet. Totdat je op een gegeven moment zo met de kop tegen de muur... Loopt, dat je lichaam het volledig opgeeft. En wat doet u nu dan? Wat ik nu doe, ik ben dus niet gestopt met werken. Dat oh. ben ik helemaal met hem eens. Ga je thuis zitten, dan ga je isoleren. Dan ga je denken, dan noem je het, dat, het komt de radio huis bij je binnen. En je wordt alleen maar gekker. Wat je moet proberen te doen, en dan sluit ik me dus bij mijn buurman aan. Alles mag er zijn. Je mag vrolijk zijn, dat straal je uit. Je mag boos zijn, dat straal je ook uit. Ja, maar, maar dat zal u, maar mag uw, uw medewerkers zijn. toch een beetje raar vinden... als u ineens heel boos of heel angstig of maar heel... Waarom mag het er niet zijn? ja, u mag er voor mij wel zijn, maar wordt daar niet nee, raar op gereageerd? Ik, ik, het gaat nou om mij, het gaat niet om een wederwerker. Nee, nee maar, maar vrolijk wetten... wordt wat maar, lastiger dan toch in zo'n situatie. Ja, dus ten opzichte van je medewerker... hou je toch dat die façade van je toneelspeler... keep smiling, enjoy the life, dat is niks aan het handje. Maar van binnen ben je steeds verder uit aan het rollen. En je komt in een dermate situatie dat er dus iemand in je leven moet zeggen... en nu is het genoeg geweest. En wat heeft u gedaan toen? Ik heb twee jaar gelopen bij een psychiater en psycholoog... wekelijks mijn uur gesprekken in remont. Die hebben gezegd... Herman, je laat je opnemen, want wij kunnen je echt niet helpen. En waarom ben ik niet te helpen? Omdat ik door ben gegaan met werken. Ik wil in het proces blijven gaan. Nou, ik zei, niet u zei net dat dat, dat dat goed ziek was, was om te blijven werken. Dus ik, nu begrijp ik het even niet meer. Ja, ik wilde, ik, wilde, ik, wilde niet, ik wilde niet ziek zijn. Nee. Want wat brengt dat? Geen inkomen. Nee. Dat wil zeggen dat je 28, 29 jaar en een toko hebt staan trekken. Waar de deur van dicht gaat. En door de Nederlandse wetgeving worden wij dus als MKB'ers. Die toch zo'n grofweg 70% van de Nederlandse economie trekken. Dan gefetteerd zonder, zonder inkomsten. Nou, dan ga je. Mm. Dan laat je er niemand van weg. Ik zal en dus u niet... had al twee jaar een traject met psychiaters achter de rug. Ja. En toen zei u, ik laat me een keertje op. Nee, opnemen. mijn vrouw zei, Herman, nu moet je wat doen. Ja. Ik toen... trek dit niet meer. Ik heb 48, nou zeg maar 40 jaar met jou geleefd. Maar dit ga ik niet trekken. En toen heb ik besloten om naar Epen te gaan. Zullen we het maar even uitdrukken? Dat is Epen in Limburg. In Limburg. Ja. En uh, daar ben ik zes weken opgenomen geweest. Ik noem het maar vrijwillige detentie. Uh, ze zijn zeven dagen in de week met je bezig. Nou, je... detentie, ik heb begrepen van waar u opgesloten hebt gezeten dat het een redelijk luxe nou, dus paleisje dus zetten, was. Ja, ja dat was het ook. We werden, in de, de watten dus gelegd bent u? Ja, ik ben helemaal in de watten gelegd. Maar en... vertel even wat dan? Wat, wat nou, was... je mocht niet zelfstandig naar buiten. En dat heeft ook te maken omdat er mensen zitten met drankmisbruik en, en drugs enzovoort. Oh, enzovoort. het is een soort verslavingskliniek. Ja, maar een, een burn-out is ook een verslaving. Ja, een want een verslaving aan werk? Ja, aan werk. Of ah. een dat je niet goed voor jezelf zorgt. Ah. Maar, maar is dat niet raar om daar te zitten tussen nee, allemaal drugs verslaafd? ik denk dat uh, als ik uh, dat terugzie die zes weken... de mensen van zeg maar, midden twintig, van student tot, uh, tot mensen in de zeventig... en of het nou een arts is geweest, of een beroepsmilitair... of een politieagent, of een student, of ondernemers... ze zaten allemaal met min of meer hetzelfde. Een burn-out, ik kan het niet meer. Mijn lichaam zegt nu stop, wij, wij gaan niet meer verder met jou. En dan moet je in een omgeving zien komen waar je verzorgd wordt. Dat iemand anders er zorgt voor je opneemt. Dat je je gaat douchen. Dat je naar de kapper gaat. Dat je je verzoenen kleedt. Dat je goed eten krijgt. Dat je netjes erop opgeruimd bij zit. En dat heeft dus meegeholpen in de hele sfeer waarin je dan behandeld gaat. Want je gaat dat onder de bodem van de put. Je wordt... Want het is, behalve dat je daar dus heel erg verzorgd wordt, zijn er ook dagelijkse therapieën ja, je bent, neem ik aan. nou zeg maar, 12, 13 uur per dag, inclusief de zaterdag en zondag, ben je bezig. Met één-op-één gesprekken, groepsgesprekken, allerhande soorten therapie, eh, noem het maar op. Ja, maar dat heette U-Center, hè? Dat schrijf ja, ja. je niet U, ja. maar een U-Center. Van U. Maar eventjes, uh, als ik uh, naar, uh, naar u toe mag, u heeft meneer Vrijters. Uh, mindtuning als oplossing. Ja. Hier oh. zit meneer Grobbenhaar, die ja. zegt... ik ben zes weken zo'n instituut ingegaan... waar ik me heb laten verwennen en waar ik begeleid ben. Maar ook daar, sorry, ook uh, de, zeg maar, uh, de mindfulness Mindful... mee, mee heb gemaakt. En, en meditatie. Oké, okay. dus Dat werd wat, wat ook wel spiritueel. Alles mag er zijn, alles mag een plaatsje ja. hebben. Alleen je moet het leren hanteren. Ja. Maar uh, u, u zegt mindtuning... Uh, ja. Zijn dat twee therapieën of oplossingen die elkaar tegenspreken? Of ja, nou, sneller, Niet elkaar tegenspreken, of... want we zijn allemaal met hetzelfde bezig. Zij ja. um, zijn ze bezig met de oplossing van, van, van, van, van, verslavings, uh, van mensen die verslaafd zijn... of van mensen die burn-out zijn. En ik ben er ook mee bezig. En onze aanpak is gewoon een andere. Ik neem niet, geen mensen op, ik heb er ook geen ruimte voor... maar ik was het ook nooit van plan om dat te gaan doen. Omdat mijn ervaring is met mensen die burn-out zijn... Dat het herstelproces, en daar draait het mee om. Het draait er mij om om het herstelproces zo snel mogelijk te En hoe lang bent u doen. dan gemiddeld met ze bezig? Um, de waarheid is dat ik gemiddeld tweeënhalve sessie heb met iemand. En wat hoe lang duurt die sessie? Ja, die duurt ongeveer twee uur en een kwartier. Oh, meneer dus. Grobbenhaar, had u dat maar geweten? Ja, ja. ja dat, ik <laughs> weet het. Ja. En, en, ja. Ik heb het toch niet slecht gehad, een evenwicht. Nee, maar, nee, de maar de... wacht toch even. De crux is toch, ook bij meneer Grobbenhaar... dat je op een goed moment in staat bent je belevingswereld te veranderen en precies. op een andere manier naar Juist dingen hem. te kijken. Juist. Hij is zes weken bezig geweest. Is dat eigenlijk in die zes weken gelukt, meneer Grobbenhaar? Heel goed. Oké. Okay. Uitstekend. Als je en, en u zegt. Ja. u zegt dat ja. kan je in. Het 2,5 sessie ik ben, van twee uur een kwartier. kan je zelf, dat doen? Ja, ik ben namelijk zelf ondernemer geweest. En ik weet, en ik ben nog ondernemer, ik weet hoeveel tijd het kost. Als je zes weken uit je bedrijf bent en zes weken bezig bent met de oplossing van jouw probleem. Nou, op zich is dat natuurlijk ook erg frustrerend. Het is prachtig als het je later weer een heleboel op, uh, oplevert, zoals deze manier... die heeft dan toch weer een heel goed gevoel ervan gekregen. Dus dan is het resultaat in ieder geval bereikt. Ik ga ervan uit dat ondernemers helemaal niet zoveel tijd willen nemen. Ik ga ervan uit dat een ondernemer, tenminste zo ben ik... ik wil vandaag, als ik nu een probleem heb... en ik weet wat het is, dan wil ik er morgen vanaf. En dat respecteer ik. Wat is nou, wat is nou mijn invalshoek? De angst, de angstfactor, angst dat is mijn vak... Ik hou me alleen maar bezig met angst. En als ze bij mensen de angstfactor kunnen weghalen. En dat is echt binnen mindtuning een specialiteit. Als ze we die weghalen, dan zetten we het als werkje in werking. Maar laten, en, we even, ja? laten we dat dus even in de praktijk okay. brengen. Meneer Grobbar, wat was uw angst? Dat uw broodwinning weg zou vallen? Alles verliezen. Alles verliezen? Wat, wat, ja. En, okay. en dan, kijk, Hoe zou huis... u daarmee omgaan? Ja. Dat, om dat op een logisch niveau te benaderen, dat heeft niet zoveel zin. Want alle logica van de wereld die heeft men hier ook al, eh, ook al ja. op een rijtje gezet. Dus op een logisch niveau kun je dit niet oplossen. We kunnen dit wel oplossen op een onderbewust visueel niveau. Want op het moment wanneer ik ervoor kan zorgen... dat bij deze manier de werkelijkheid, in wat voor situatie dan ook is... helemaal doordringt en ze maakt geen gatenkaars meer. Dan komt dat ook op weer opnieuw. Als die werkelijkheid altijd kan doordringen, dan is het herstelproces aan de gang. En dan zal het nog wel even duren voordat iemand topfit is. Maar in de regel duurt het dan, nou pak een beetje, een maand tot twee, tot twee maanden... dat iemand weer topfit is en aan het werk is. En wat ik mensen altijd adviseer, om in ieder geval zo lang mogelijk te blijven werken. En dat hoeft voor mij, Bart, dan niet hele dagen. En misschien een beetje minder, maar blijf wel aan het werk. Doe je dat niet en ga je thuis zitten... Dan loop je het risico dat je nog meer gaat piekeren. Dat gaat erdoor. En dan kom je in een ontzettend diep gat. waar deze manier in heeft gezeten. En dan kan ik me voorstellen. Dat je, wel, dat, je, dat je iets nodig hebt. en dat je, dat je wel eens zes weken gepemperd wilt worden. Ja. En dat is in feite gebeurd. Precies. Ja. We gaan even naar nog een manier om hiermee om te gaan. We gaan naar wandelcoach Miranda Langendijk. Zij trekt regelmatig de natuur in met ondernemers die het even niet meer zien zitten. De paden op de lanen in dus om een burn-out te voorkomen. Onze verslaggever Misha Blok sprak met haar in natuurgebied. Het twisken in Oostzaan. Ik ben van huis uit, arbeidsorganisatiepsycholoog... En ik heb um, uh, altijd gewerkt als consultant en uh, ja, eigenlijk onderzoeker aan twee universiteiten. En op een gegeven moment ben ik voor mezelf begonnen als zelfstandig ondernemer. En um, sindsdien uh, heb ik gewerkt als coach. En in die, uh, in die hoedanigheid ben ik ook gaan wandelcoachen, omdat ik het zelf heel plezierig vind om te lopen. Het maakt je hoofd lekker leeg. En, uh, ja, voor, ik merk voor mensen, en zeker voor mensen die uh, tegen een burn-out aanzitten... dat dat heel goed werkt. En je kunt de natuur heel goed gebruiken. Je kunt er letterlijk stilstaan uh, bij zaken. Je kunt uh, mooie metaforen vinden in, uh, in de omgeving. En mensen vinden het heel plezierig. Wat voor klanten heb je? Ik coach uh, veel managers en professionals. En dat zijn mensen die gewoon echt met heel veel passie met hun werk bezig zijn... Uh, en het zijn dus heel vaak perfectionisten. Stel dat ik me gewoon niet goed voel in mijn werk. Dan bel ik een goede vriendin op en dan ga ik een stuk in het bos wandelen. Maar waarom zou het dan toch beter zijn om echt met een wandelcoach in gesprek te gaan? Uh, mensen die te echt tegen een burn-out aanlopen, die vinden het netwerk, zeg maar... en dat kan zijn uh, simpelweg familie en vrienden... vinden ze eigenlijk gewoon al heel vermoeiend in plaats van dat het bijdraagt. Dus als er dan een vriendin belt, dan worden ze eigenlijk moe... van het feit dat ze gewoon een sociaal gesprek moeten voeren. Hoe loopt iemand hier door het bos... Die er helemaal doorheen zit. In het begin dan, dan zien mensen niets als het ware. En dan zeggen ze soms ook van ja, ik hoop dat jij de weg weet. Want ik weet helemaal niet waar we zijn. Gaan we zo'n traject, dan gaan mensen weer veel meer om zich heen kijken. En veel meer zien en ook weer genieten. Hier heb ik bijvoorbeeld een keer gestaan met iemand. We zien hier een, uh, een boom en die staat heel erg voorover. Uh, die valt bijna, zeg maar. En dat was iemand die had echt het gevoel dat hij dat continu maar alles op zijn schouders moest uh, nemen. Dus die heeft hier zeg maar, zo tegen die boom aan gestaan om te proberen die boom omhoog te houden. Door dat te doen, ervaart iemand van ja, dat gaat natuurlijk helemaal niet. En kun je je voorstellen dat dat voor sommige mensen een beetje zweverig klinkt? Ja, ik ben ervan overtuigd dat het voor veel mensen zweverig klinkt. Uh, maar het kan helemaal geen kwaad, uh, is mijn ervaring, om uh, te durven voelen. Juist dat uh, werkelijk te kunnen voelen helpt mensen verder, want dat doen ze niet meer. Ze zijn alleen met hoofd bezig. Heel veel mensen zijn wandelende hoofden geworden. Hoeveel wandelingen zijn er nodig om iemand weer lekker gezond uh, aan het werk te krijgen? Gemiddeld uh, uh, voer ik zes tot... Tien gesprekken met iemand die, uh, die komt voor een, uh, een burn-out klacht. We zijn hier bij een, uh, een groot meer. En in dit meer hebben heel wat mensen hun, uh, ja, hun, uh, hun doemscenario's en hun monsters uh, ingegooid als het ware. Dus iemand pakt iets. Er ja, was bijvoorbeeld iemand die altijd het gevoel had um, heel veel te moeten. En die heeft dat hier ja, eigenlijk in het meer gegooid van ja, ik mag gewoon mezelf zijn. Zelf ook wel eens tegen een burn-out aangezeten? Uh, nou, ik, ik ben behoorlijk perfectionistisch ingesteld. Maar uh, ik ken mijn eigen grenzen heel goed. Practice what you preach. Dus ik zorg heel goed voor mezelf. En met wie ga jij dan wandelen als het een beetje te veel wordt? Uh, ik heb uiteraard ook een coach. En ik heb een intervisiegroep. Dus ik zorg dat ik, uh, dat ik mezelf goed in de gaten houd. Weer gewassen. U hoorde wandelcoach Miranda Langendijk in gesprek met ons verslaggever Michel Blok. En wij praten verder hier over burn-out bij ondernemers. En dat doen we met twee ervaringsdeskundigen: Pieter Vrijters van Mindtuning. en Herman Grobbenhaar van buizenbewerkingsbedrijf Grand Prix Silencers. En nu is ook René van Soest, efficiencycoach bij adviesbureau van Soest Koedam. bij ons aangeschoten. Geschoven, zou ik maar zeggen. <laughs> Mevrouw van Soest, ja. uh, hoog werkdruk, dat is een van de factoren. Um, nou, we hebben dus net gezien, uh, we hebben mindtuning voorbij laten komen, het use center, een wandelcoach. Hoe zegt u dat je dit moet voorkomen of oplossen? Uh, nou, ik denk met uh, efficiency in die werkdruk is dat, uh, bepaalt ook zelf uh, hoe je er zelf mee omgaat. Uh, de zelfredzaamheid, je kan zelf heel veel eraan doen om het te voorkomen dat het gebeurt. Uh, ik hoor nu vooral de gevallen waar het dus al gebeurd is. En eigenlijk al een beetje uh, te laat. U, u bent meer van de preventie? Ik uh, ben meer van de preventie. Okay, yes, ja, maar dan moet je het wel signaleren natuurlijk. Ja, ja, ja. En, uh, en dat is het probleem. Ja, en, en, en wat ik zelf uh, vind, bij, uh, omdat we vooral bij het MKB uh, nu praten... Uh -huh. is dat uh, uh, met de verantwoordelijkheden die we eerder ook hebben besproken... Uh, dat uh, de mensen de tijd niet gunnen en ook niet uh, er even bij stilstaan... Uh, uh, de dingen die zij zelf... Uh, Nodig hebben met al die uh, angsten die er zijn. En vooral dus uh, komt er wel brood op de plank. Uh, ik heb mijn medewerkers. Uh, het is wel een groep dat je zegt. Die gunt het zichzelf uh, niet. En die geeft u een tijdig. antwoord op de vraag: wel of niet uit het arbeidsproces beide. Uh, ik ben zelf uh, blijvend arbeidsproces. Zeer zeker. doorwerken. Doorwerken, maar ja. gewoon op een uh, uh, gedoseerd uh, en vooral uh, heel praktisch bezig zijn. Ikzelf, mijn insteek is heel uh, praktisch en pragmatisch. Uh, je zit met een situatie en uh, die wil je oplossen. Ja. Um, nou, dan geloof ik ook uh, dat je uh, hulpmiddelen moet krijgen om daarmee aan de slag te kunnen. Ja. En de hulpmiddelen die waar wij mee werken, die zijn... Uh, Heel praktisch. Ja, maar geeft u eens even aan wat precies? Dus nou, u heeft meneer Grobbenhaar gehoord, meneer Vrijters, ja. hun angsten... Wat doet u nou om dergelijke uit burn-outs te voorkomen? Uh, nou, nee, dus in feite. Ik, ik, ik werk vanuit een bepaald principe, een bepaald concept. Hè. Iedereen heeft toch oh, zijn filosofie, ja. die heb ik ook. Uh, bij ons, wij noemen dat het uh, uh, uh, persoonlijk efficiëntieprogramma. Uh, in de Volksmond PEP. Zo weten heel veel mensen wat dat is. Uh, en eigenlijk wat je daarbij bij stil moet staan, is dat je aan je eigen efficiëntie werkt. Ik noem het je persoonlijke organisatie. En mensen realiseren zich niet dat hoeveel wat jij daar zelf aan doet. Uh, dat dat ook voor zorgt dat je in balans blijft. Dat je die grenzen blijft trekken. Maar ja, hoe ziet mijn dag er dan concreet uit? Um, dat weet ik niet. Oh, dat is Ter per een ja. verschil. <laughs> ja, dat was het. maar. Nou, ik, ik zal het heel concreet zeggen. Is dat uh, er zijn drie dingen waar je mee bezig moet zijn. Is je gedrag. Want je gedrag bepaalt heel veel wat er gebeurt. Uh, dus je moet ook uh, als je in, uh, in de voorsituatie of de nasituatie, dat je goed analyseert van uh, wat is mijn werk, wat zijn mijn taken, dat je ook voor jezelf zorgt dat inzicht uh, ook krijgt. En daar de tijd even voor neemt. En dat doen we niet genoeg. Uh, als je dat inzicht hebt, dat je ook voor jezelf gaat, nou, waar moet ik veranderen? En ook niet denken van, ja, dat zou ik moeten doen. Maar dat je ook zelf zegt van, nou nee, uh, echte daden en daar ook wat gaan doen. En gaat dat betekent doen. op tijd sporten, op tijd slapen, op tijd... Precies, dat is het ritme. dat ritme. Dus per persoon dus verschillend. Ja, dat ja. is dat ritme. En als je echt zegt van, nou, uh, wat zou je als preventie kunnen doen? Dat je denkt van, goh, uh, ik ben het bijna kwijt. Hè? Wat ik al eerder ook zei tegen sommige mensen, is zeg van, mensen bellen ons, die zeggen van, zie ik zie het gewoon niet meer zitten. Ik weet niet waar ik beginnen moet. Ja. Dus dan ra raken ze die draad al kwijt. Ja. En het zijn heel concreet, kan heel... Uh, zei, Doe een tip. Nou, de tip is heb drie concrete dingen. Eén is je gedrag. Geen uitstelgedrag. Werk daar aan voor jezelf. Wij hebben daar de kreet, doe het nu. En dat is puur om te zeggen van nou, kom over die hobbel heen. Mm -hmm. Jij zegt van, ik ga elke week naar de sportschool, want dat is gezond voor mij. Doe dat dan ook. Een tweede is, zorg dat je structuur hebt. Dat je houvast hebt voor jezelf. En als je die houvast hebt, nou, je, we, je had het over die mailtjes, dat vind ik altijd heel herkenbaar. Heb een mailbeheer. Heb een structuur. Uh, heb een gedrag daarin. Want anders word je helemaal gek. Word je geleefd. Dus dan moet je die grenzen hebben. Je documenten, waar berg je dat op? Voor een ja. ondernemer, dat Even... je dingen niet kwijt bent. Maak een plan en zet dat ja. op papier. Maak een plan, dat is maar meneer het. Grobbenaar, en haar, planning. Meneer Grobbaar, meneer Vrijters, als u dit zo hoort, had u uw burn-out kunnen voorkomen op deze manier? Nou, het zou me zeker geholpen hebben hoor, wat, uh, wat je zegt uh, René, want uh, efficiëntie is zo ontzettend belangrijk. Ja. En, uh, en zeker die stapel e-mail, dat was er toen nog niet toen ik burn-out raakte. Maar er waren een hele stapels brieven uh, en overal moest op geantwoord worden. En in mijn geval waren er een heleboel juridische procedures he, die me bezig hielden. En nou ja, het is vreselijk. Dus had ik wat meer efficiëntie gehad in mijn werk. Zou dus mij ik ja. Ja, de draad, maar dat beslist hebben meegeholpen, sowieso. Daar ben ik het uh, mee eens. Ja. Je wordt geleefd door de buitenwereld. Maar je moet je eigen leven gaan leiden. Dus ik heb ook een soort van een preventieplan. Ik heb een agendawerk waar ik naar leef, dus dat ik elke dag mijn invulling heb. Elke dag wat ondernemen, elke dag wat organiseren, elke dag wat doen. En er zijn er dan tekenen waaraan je voelt, je valt het terug in je oude keul. Kijk, wat ik gedaan heb is, heel lang, uh, je moet het leven met, met problemen. En als je die zich weer aandien, dan weet je wat je moet doen. De laatste woorden van... Herman Gobbelaar van Grand Prix Silence. U hoorde verder Pieter Vrijters van Mindtuning. En René van Soest van het adviesbureau van Soest Koedam. Het ging dus allemaal over burn-out bij ondernemers. Hartelijk dank allemaal. En informatie uit dit programma is terug te vinden op onze website www.trosinbedrijf.nl. Vragen, opmerkingen naar inbedrijf.tros.nl. Zometeen de AFRO met opium. Nu eerst nieuws van half drie met Gert Kluk. Radio 1. Het NOS-journaal. Het ziekenhuis Het Jongenschans in Heerenveen heeft meer dan een miljoen euro moeten betalen. voor een afvloeiingsregeling van een personeelsadviseur. meldt het vakblad Medisch Contact. De tonrechter bepaalde vorige maand dat het ziekenhuis. hem tot eind 2017 elke maand ruim 6400 euro moet betalen. en ook hier ruim een kwart miljoen euro. om schade aan zijn pensioen te compenseren. Het Jongenschans ziekenhuis overweegt in hoger beroep te gaan. In de Belgische stad Aalst zijn twee jongetjes van Nederlandse afkomst om het leven gebracht. Hun moeder van 30 is aangehouden op verdenking van dubbele kindermoord. De moeder heeft waanvoorstellingen, zegt de Belgische justitie. Daarom is ze nu opgenomen in de psychiatrische afdeling van de gevangenis. Het wegverkeer ondervindt veel hinder van de werkzaamheden aan de brug bij Zaltbommel. Daar twee is door de werkzaamheden helemaal dicht in zuidelijke richting en daardoor staat het vol op de omleidingsroutes.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 Dit is Opium, het cultuurprogramma van de Avro. Met Jan Long. Welkom bij Opium. Vandaag volledig in het teken van de Amsterdamse uitmarkt. Met Gert Dijs, die een toneelstuk schreef over de broers Vincent en Theo van Gog. Jasper van Kuik over zijn Cabaretvoorstelling. Het kan niet op. Maartje Wortel over haar romandebuut Mens, Acteur Dick van den Toorn. Hitler in de musical The Producers. En live muziek van Beatrice van der Poel en Birgit Schuurman. En verslag van de Uitmarkt waarvoor ons rondloopt. Verslaggever Bot Jellema En hij vroeg bezoekers bijvoorbeeld naar hun culturele hoogtepunt van dit seizoen. De klapper van de dag. Nee, we doen we wel even een rondje. We weten nog helemaal niks. We gaan nu even naar Paradiso, naar dans kijken. Nieuwe dingen. Musicals. Een theater, gewoon het toneel. Ik heb nog geen flauw idee. Wij zijn bij toeval hier gekomen en erbij op de eindmarkt. We wisten helemaal niet dat het zo was. Kaartjes oh, ja. voor Linnet, voor de reprise van Lennet van Dongen. We gaan vlug een paraplu halen. Uh, de Virginia Woolf uh, van uh, Porgy Frans en Onga de Dansvoorstellingen, denk ik. Zoals Ish uh, bijvoorbeeld. Die hebben weer nieuwe. En kindervoorstellingen. Veel cabaret. Er moet meer gelachen worden in Nederland. <lacht> en iets minder onweer. Ook fijn, maar goed, als je gaat lachen, dan maakt het onweer ook niet meer uit. Bot Jellema met bezoekers van de Uitmarkt. En u hoort Botten deze hele middag verslag doen vanaf de Uitmarkt. Iedereen kent Vincent van Gogh als een bijzondere kunstschilder, maar... Als je vraagt wie was hij als mens, wordt het al wat ingewikkelder. Wat dreven, hoe leefde die? Regisseur Gert Thijs brengt zijn visie op het leven van deze grootste kunstenaar... en op het leven van zijn broer op het toneel met het stuk Vincent en Theo. Welkom, Ger. Het wordt uh, in de begeleidende informatie aangekondigd... als een nieuwe kijk op het leven van Vincent van Gogh. Ja, nou ja. Het, het gaat over de relatie tussen de twee broers. Dus wat eigenlijk inter interessant aan is... is dat Theo een heel belangrijk deel van uh, de vertelling uh, vertegenwoordigt. Je ziet niet alleen Vincent, je ziet die twee. Ik bedoel, je maakt niet, een stuk, over, je maakt niet een, een, een stuk over een groot kunstenaar. Dat, dat is een, een stilstaand iets. Je maakt een stuk over een relatie. Iets, uh, iets, iets, iets een, een thema. Iets wat ook los van de figuren uh, interessant kan zijn. Dus in dit geval, hoe is het uh, de spanning tussen twee broers? Ik heb ook een broer waar ik het niet makkelijk mee heb. Die heb ik oh. al tien, twaalf jaar niet meer gezien. En, uh, en dat dus heb je als inspiratie dat... gebruikt voor dit stuk? Absoluut. Ja, nou ja, dat is wel iets wat... Wil ik alles van weten nadat we hebben geluisterd naar Birgit Schuurman. Want die staat hier klaar om voor ons te gaan zingen. Uh, en zij gaat voor ons zingen het prachtige Birgit reeds schelen dat ik dood ga van verdriet Jans op gitaar en Birgit Schuurman zang mijn hart kan dit niet aan, ook bekend van Frederik Spricht, onderdeel van het nieuwe programma van Birgit. Waar we zo over gaan praten. Nu eerst nog Gert Thijs over het stuk Vincent en Theo. Gert Thijs, je zei, het gaat over die relatie tussen die tussen twee broers. broers. Je ja. hebt onder andere als inspiratiebron je eigen relatie met ja, een broer gebruikt, ja. want die is ook niet helemaal uh, ja, vrolijk. <laughs> wat, wat, wat zit daarvan dan? Of wat herken je daarvan in Vincent en Theo? Nou, Vincent en Theo Vincent is, is de, de oudere broer. Theo is de jongere broer. Vincent is het, uh, het genie, een ontzettend egocentrische, lastige man... maar die één uh, uh, uh, vuur heeft dat hem doet branden. Theo is de kunsthandelaar die, uh, uh, die het niet lukt... om de schilderij van zijn broer aan de man te brengen. Dat is een van de dingen die mij intrigeert. Dus is hem dat nou echt niet gelukt? Of wou hij dat niet? Of is dat iets wat diep in hem, in hem gezeten heeft? Op een bepaald moment laat ik Vincent in dat, in dat stuk ook zeggen... voor jou is het levensnoodzakelijk om noodzakelijk te zijn. Jij zou het vreselijk vinden als ik zou verkopen... want dan zou ik jou niet meer nodig hebben. Jij, jij houdt ervan aan mij om die afhankelijkheid te houden, bij wijze van spreken. Klinkt nou, dat... alsof het geen leuke relatie was? Het is een spannende... Is, ja, dus met je broer. Is, is dat een leuke relatie? Dat, is natuurlijk, dat gaat in en weer. Het is ze een ongekoombare relatie. Ook, ook, ook een jaar, soms een jaar lang niet met elkaar gecorrespondeerd. Want het ging vooral via brieven. Maar dan hangen ze weer op elkaar snijgt. Het is zo'n symbiose. Het is zoiets als een, als een huwelijk. Maar dan zonder... zeg je dat? Seks. Ja. ja. Um, maar de, heb je er eigenlijk voor, want je staat eens een nieuwe, kijk, heb je er ook dingen aan toegevoegd? Dingen zelf opgezocht? Of ja, je... ja, ja, er ja. Er, er zijn ontzettend veel biografieën. Het is intimiderend zoveel als er is. Op een bepaald moment moet je dat ook weggooien. Je wordt erdoor omringd. Je kan niet op straat lopen. Je ziet van een affiche waar, waar diezelfde kop weer op staat met die rode baard. En Toevallig vandaag nog twee kerkramen ontdekt waar in ja, de brief over geschreven werd. Ja, ja, ja. Nou, ja, moet ik dat het... verwerken in dat stuk? Ja, nee. Helemaal nee, niet. Je Weg, weg, weg. weg, weg. Ja, je, je moet op een bepaald moet je zeggen van uh, weg met het materiaal en schrijven... En de, de dynamiek uit het, uit het materiaal zelf laten ontstaan, uit de scènes. Scènes moet je maken die spannend zijn. Het ontstaat niet aan de, aan de schrijftafel, maar op het podium, het stuk? Nee, nee, nee, het ontstaat. De schrijftafel is een eerste versie, maar wat ik doe, ik, ik ontzettend, herschrijf ontzettend veel terwijl we bezig zijn. Soms tot, uh, daar hebben de acteurs niet altijd uh, evenveel uh, geluk bij, want die moeten steeds weer dingen leren of moeten wachten met leren van de tekst. Maar zo wordt het steeds spannender en compacter. Ik heb, dit is eigenlijk de, de manier van werken is het maken van een stuk. Ik kan me ook niet voorstellen dat ik alleen een stuk alleen zou regisseren. Nee, en, en het moet, of het moet, maar je vindt het wel fijn om het over familie te hebben. Ja, familie is mooi. Ja? Nee, gaat eigenlijk, eigenlijk gaat alle toneel over familie. Het allereerste stuk wat geschreven is, de, de grote trilogie van Einstein, los, gaat over de familie. En dat blijft zo. Dat is het mooiste thema wat er is. Hoe komt dat? Ja, nou ja omdat we dat allemaal zijn. Hè? Broers, zussen, ouders, et cetera. Die, die, die, dat, dat, dat, ik zeg, dat is de nucleus, daar bestaat de wereld uit. Omdat we het herkennen en omdat, je, en omdat je het ook eigenlijk niet weg kunt doen. Nee, precies. En je kan veel ertoe herleiden op de een of andere manier. Als je een stuk schrijft over v uh, Frost en Nixon bijvoorbeeld... een prachtige film was, maar eerst een stuk was... Frost die Nixon interviewde. Ja, precies. En die, die spanning die tussen die twee mannen ontstond... dat is een spanning die je ook in een familieomstandigheid kan voorstellen. Dat bedoel ik. Je kan het alles toe herleiden, bij wijze van spreken. Ja. En dat is in dit geval die twee mannen, die ene ont zittend een ondraaglijk moeilijke man. En die andere die zegt: Kan er niet een beetje ruimte zijn voor mij? En dan zegt die eerste man, die Vincent die zegt: Ja, moet je horen. Ja, precies zegt die eerste dan. Ik ben de handelaar. Ja, voelde de die kort gedaan, Theo, denk je? Ja, denk ik wel. Maar tegelijkertijd zit hij zo aan hem vast. Dat na die zelfmoord heeft Theo nog maar zes maanden geleefd, heeft hem nauwelijks zo verleefd. Die twee mannen die zaten aan elkaar vastgekleed. En dat is ook het fascinerende. Die hele familie die hangt natuurlijk iets overheen. Dat, dat, dat, dat hangt, de, de, er is nog een broer, Cor, die zelfmoord heeft gepleegd. Er is een zus die in een gekhuis huis terechtgekomen is. We weten allemaal wat er daarna met de laatste generatie... Ja. Theo van Gogh gebeurde. Daar ja. zit een, er zit iets in... Er spookt iets in die, in die familie van Gogh. Gisteren op, op de uitmarkt was er een voorproefje van Vincent en Theo. Ja. De acteurs uh, Hein van der Heijden, Hajo Bruin speelden al een scène in het Volksmuseum. Ja. Ging dat goed? Dat ging hartstikke goed, ja. Dat ging hartstikke goed. De eerste scène als uh, Vincent nog in de bor Borinage is en uh, dominee wil worden. Hij heeft een hele tijd nodig gehad voordat hij zijn weg gevonden had. En ja, dat is ook leuk. Hij doet alles met hetzelfde fanatisme. Fanatiek, fanatiek. En op een bepaald moment blijft hij hangen aan die schilderkunst. Maar dat had net zo goed iets anders kunnen zijn. Beheersing van de wereld, bij wijze van spreken. Het toneelstuk Vincent en Theo met Dus Hein van der Heide, Hajo Brian. Sjoerd Plezier ook en Annick Boer. Is een productie van het Hemmelingstuur. theaterbureau gaat op 17 september in première in de Stad Schouwburg in Haarlem. Succes en dankjewel, Gert Thijs. Jij ja, ook bedankt. Who's Afraid of Virginia Woolf? Dat wordt in een marathon-uitvoering gespeeld. In het De Lamar Theater, hier even verderop. 12 uur lang stort de steeds wisselende theaterkoppel zich op scènes uit deze Klassieker. Dat zijn Katja Schuurman, de zus van Birgit, met Thijs Reumer, Robert en Brink, Yvonne van den Hurk, Olga Zuiderhoek, Gerantja Reinders en Boris van der Ham en Hadiwig Minis. Maar daar in godsnaam oh. laat mee. Wie is er bang voor? Virginia Woolf, Virginia Woolf, Virginia -o? wie is bang voor? Virginia hey! Vond ja, Ik heb al verschillende uitvoeringen gezien. Dat, daarom vind ik het ook zo eng om het vandaag te doen. Omdat je het natuurlijk al zo vaak zo goed hebt gezien. En dan denk je, ja, daar gaan wij vreselijk in het middagje niet overheen komen. Maar Boris en ik doen ons uiterste best. Absoluut, we gaan er helemaal overheen. Han Bens van der Berg, eat your heart out. <laughs> ja. uh, Nee, nee, nee. Ik heb het ook een paar keer al gezien. Uh, onder andere met Vivianne de Munk, die vandaag ook op, uh, optreedt. Ik heb ook nog op video ooit nog wel eens gezien. Uh, inderdaad, de oorspronkelijke in Nederland dan uh, met Ang uh, van der Moer een handbans van de Bergen, de jaren zestig. Dus uh, ja, het is, het is heel erg mooi, en heel mooi, mooi materiaal. Sukkel! Je bent een sukkel. What a dump. Hé, hey, waar is dat uit? What a dump. Weet ik dat. Waar is dat uit? Kom op, je weet wel. Ze, ze noemen het dan de, de Hamlet van deze tijd. Ja, dat, ja dat, dat weet ik niet of dat zo is. Maar het is in ieder geval wel een zwaar gewicht. En een klassieker waar heel veel aan hangt. Maar dat maakt het ook wel heel bijzonder natuurlijk om het te doen. Dus we zijn heel vereerd dat wij dat mogen doen. En ik vind het super leuk om het samen met Boris te doen omdat het toch een hele ja, unieke combinatie is, denk ik. Ja, dat, dat vind ik heel erg leuk. Dat verheug ik me heel erg op. Moet ik dat net zo doen als jij, Marta? Moet ik de hele avond tegen iedereen maar aanlopen te balken zoals jij? Ik balk niet. Oké, okay, je balk niet. Ik balk niet! Ik zeg niet. toch dat je niet balkt. Elk uur is er een, is, er zijn er drie koppels die een scène spelen. En uh, dat wordt ook aan elkaar gepraat. We doen allemaal verschillende scènes, even voor de duidelijkheid. Niet dat je, dat je drie keer dezelfde scène achter elkaar krijgt. Wat zie je dan als publiek? Want het lijkt me nog wel Wij, ingewikkeld. Je hebt steeds hetzelfde decor, maar je hebt gewoon drie verschillende koppels achter elkaar... En eentje doet scène 1, andere scène 2 en andere scène 3. Ja, het wordt uitgelegd van waar je in het stuk bent. Dus het is een hele mooie samenvatting van een stuk. En dit jaar wordt het ook heel veel gespeeld. Hè? Dus onder andere door Olga Zouderhoek en door Porky Fransen gaan het spelen. Maar ik geloof ook Linda, Linda van, Dijk van Dijk en Victor Leu, geloof ja. ik. Dus het is een stuk wat zelfs in een theaterjaar meerdere keren wordt gespeeld. Wie komen er dan? Oh, hoe heet het zo weer? Wie? Ja, En wat wel heel leuk is, is dat Jon van Eert, die praat het allemaal aan elkaar. En de komiek, hij, De komiek. En hij heeft ook altijd aangegeven dat hij heel graag nog een keer die rol wil spelen in Who's Afraid of a Junior dus dat is wel heel bijzonder. Dus hij kent het stuk heel goed. Hij is daar geloof ik zelfs op afgestudeerd. Um, uh, toen hij nog theaterwetenschappen studeerde, geloof ik. Ja. Dus hij weet er heel veel van. Dus hij gaat ook zijn kennis uh, ten toon spreiden. En ook het publiek er doorheen leiden. Dus dat is heel leuk. Oh, ik vind het leuk als jij boos wordt. Ik geloof dat ik jou dan het leukst vind als jij... Wolfsburg, wat ben je toch een zacht. Hebben jullie ooit eerder samen gespeeld? Ja, broers, jij staat niet heel veel meer op het uh, toneel meer. in het theater. Nee. nee, we zaten wel samen op de toneelacademie. Ja, maar ze zaten een jaar onder mij. Ja. Maar volgens mij hebben wij nog nooit gespeeld nee. samen. Schande! Schande! <laughs> dus dat is nu eindelijk voor dat, uh, voor dat goed gedaan. Ja. Tijd is gekomen, vandaag. hadewig is Boris van der Ham, dank jullie wel. Dag. Veel plezier. Graag dank gedaan. Dijk. Help! Je bent zelf, ben je ook zo jong niet meer? Ik ben zes jaren jonger dan jij. Dat ben ik altijd geweest en zal ik altijd blijven ook. Maar je wordt wel kaal. Net als jij. De Martin, who's afraid of Virginia Woolf in het De Lamarck Theater vandaag? Muziek, Bart Jans weer op gitaar, Birgit Schuurman zang en dit keer klein beginnen.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 Zijn. Want ik wil heel. Hier... Thank you We beginnen Birgit Schuurman en Bart Jansen op gitaar. Birgit die gaat uh, de theaters in uh, met een programma dat draait om de liefde, de eerste verliefdheid, het onvoorwaardelijke houden van, maar ook knallende ruzies en break-ups. Uh, daar gaat de theatervoorstelling het grote verlangen over. Uh, Birgit, uh, ha had je als, als zanger genoeg van de poppodia? Ja. Echt? Ja? <laughs> ja. Ik was een beetje klaar op een gegeven moment met... Nou sowieso, niet alleen de poppodium, maar meer de, uh, de muziek die ik maakte. Uh, ik vond het allemaal iets te schreeuwerig. Ik had op een gegeven moment... Kijk ik naar mezelf, dacht ik, ja, je staat een beetje een uh, leuk, stoer, blij, uitbundig popzangeresje te spelen. Je zit toch nog niet in je midlife-crisis? Nou, nou, al bijna wat Nee, hoor, het is gewoon het leven en, uh, ja. en, en, en, je, en je smaak. En op een gegeven moment ben je tien jaar geleden een patty geslagen en daar blijf je dan maar bewandelen. En dan op een gegeven moment moet je even kijken, hé. Hey, is dit nog mijn pad? Waar, waar gaat het grote, ja, over de liefde? Ik heb oh, het al gezegd, ja. maar wat, wat, wat heb je geselecteerd? Wat wil je laten horen in dat programma? Uh, ja, en ik heb over de jaren heen, door de jaren heen, heel verschillende nummers uh, gevonden. Dat ik dacht, ah, dat nummer wil ik ooit spelen, maar dat paste niet bij dat toen bewandelde pad. En dus dat heb ik allemaal in boekjes opgeschreven. Nou, dit wil ik ooit geven. Inderdaad van The Thrill Is Gone van Chad Baker tot uh, uh, I Want Some One Badly van Jeff Buckley. En het is dus niet alleen. Het is wel echt een het is niet alleen een concert. Het wordt ook uh, verbonden met gedichten, monologen. En de manier waarop de nummers geplaatst zijn in de voorstelling... maakt het al een boog Verhaal. van een liefdesverhaal. Mm. En het, zijn, het zijn je persoonlijke hoogtepunten eigenlijk van, van de afgelopen jaren. Ja. Ja, met het eerste nummer, Klein Beginnen, uh, begint, het, begint de voorstelling. Ja, begint de voorstelling. Het nummer heeft, wat we net hoorden. Ja, Jan Groenteman heeft die geschreven. Zegt dat ook iets over de voorstelling? Dat is de voorstelling. Dat is de voorstelling, die ja. tekst? Ja, dat, uh, dat is de voorstelling in zoverre waarom ik, er nu, waarom ik dit nu doe en hoe ik ook ben. Want ik heb vaak veel jaren één kleur van mezelf laten zien... en uh, nu ben ik uh, er klaar voor om uh, mijn hele spectrum aan kleuren te laten zien. Ook mijn eigen werk in de voorstelling? Eigen uh, muziek? Nou, dit nummer is, het is voor mij geschreven, maar het is niet uh, door mij geschreven. En dat is een nummer... Theo Nijland heeft ook een nummer voor me geschreven. Ben jij dit, heet dat. Werk over, over Birgit Schuurman. Werk over Birgit Schuurman en werk door Birgit uh, Uitgekozen. Gebracht. ja Goed, met Bart Jansen neem ik aan. Bart Jansen onder andere en nog, ja, en, en nog een bassist. Morgen om half drie op de Uitmarkt in het Mercure Theater. Kunnen we dus ook zien en horen. En vanaf 30 september toert ze met het Grote Verlangen door Nederland. Veel succes erbij. Dank je. Ook als het regent kunnen mensen ook komen. Ook als het regent. tent. Dus ja, dat is altijd prettig. Ja. Jasper van Kuik. Hij is de nieuwe ster. Ja, zo kun je <laughs> nog steeds wel zeggen. Nou, nieuwjaar. Het, het is al een tijdje geleden. Maar je hebt dus zowel de jury als publieksprijs... tijdens het Cabaret Festival Camerette 2010 gewonnen. Dus ja, dan ben je toch de coming man... op. Dat vlak. Uh, je debuutprogramma heet 'het kan niet op'. Waar verwijst ik titel dan naar? Uh, naar naar het, het verschil eigenlijk tussen leven alsof het niet op kan en het cynische 'het kan niet op'. Uh, er is overdaad, maar, maar ja, helpt dat? Uh, in het programma speel ik: uh, ik heb huisarrest, uh, ik heb een, een klacht geschreven, vind ik zelf. Ze, men vindt dat het een dreigbrief is. Dus ik heb huisarrest en ben daarbij veroordeeld tot het kijken van televisie. Wat ooit de aanleiding was tot mijn klacht. Je dus... ziet de wereld uitsluitend door de tv. Door de tv. En wat levert en dat op? Een vrij verwrongen wereldbeeld. Maar... In welke zin? Nou ja, als, je, als je, je je wereldbeeld gaat baseren op wat je alleen op televisie ziet... dan, dan, dan eh, kom je bijvoorbeeld op uit dat je, dat je bij een auto-ongeluk verbaasd bent... dat je geen spannende muziek van tevoren hebt gehoord... Want dat dan is, dan is het normaal bij een auto-ongeluk, het... ja, ja dat, soort, uh, dat soort dingen. Ja, en ik begrijp dat je ook klaagt over de format van rampen. Ja, ja. Wat is daarmee? Nou ja, de, de, zelfs rampen worden op een gegeven moment uh, voor mij een, een format. En dan uh, toch kritiek op dat, dat het op het verkeerde moment was. Of uh, dat, het, dat het niet een duidelijke, duidelijke boodschap is. Of dat het niet goed wordt verkocht. Ja, het is uh, de, de, beter natuurlijk dan erover praten. Altijd iets horen uit de voorstelling. We hebben je gevraagd of je een liedje wil zingen uit de voorstelling. Wil je dat nu gaan doen? Ja hoor. Piem. Welk liedje is het? Het heet Heksenjacht. Heksenjacht. En we gaan vanzelf horen waar het over gaat. Uh, Jasper die loopt nu. Kijk even naar achteren. Naar het keyboard. Jasper van Kuik met Heksenjacht. Heksenjacht. Oogst is mislukt, dan pak je de heksen of stopt christenen. In circuscomplexen is de koning bedreigd, heeft de hugenoot pech, is het vol in parijs, stuur Roma dan weg. Pest of een plaag en echt veel te veel doden, nou ja wat het ook is, dan pak je de Joden. Italianen die met knoflook pikken en Griekse kompanen onze meisjes wilden prikken. En wie er ook staat in de zwarmazaak, De saus wordt er zeker met zaad klaargemaakt. Een Turk pak je auto, maar dat doet hij nooit goed. En zorg dat een pol nooit je badkamer doet. Stel je tas is gejat, nou wie heeft dat gedaan? Natuurlijk, dat is altijd een kut. Nieuwe Nederlander. Afval op straat, dat ligt aan de moslims. Tegen homo's weer haat, dat ligt aan de moslims. Dat je baasje ontslaat, dat ligt aan de moslims. Voor je kop weer een plaat, dat ligt aan de moslims. Allemaal! Dat ligt aan de moslims, iedereen ontevreden. Dat ligt aan de moslims, de beurs naar beneden. Dat ligt aan de moslims, klein konijntje overreden. Dat ligt aan de moslims, jonge Noren overleden. Dat ligt aan de moslims, je gedachten goed wat omstreden. Dat ligt aan de moslims. Zing lekker mee, weet je wel, het lucht op. Ook al woon je niet in Amsterdam-West, maakt niet uit. Weet je. Maak geen zorgen, ze zijn hier niet in de studio, want ze hebben geen humor. Nou, dames en heren, wat is dat nou? Er wordt, er wordt matig enthousiast meegezongen hier. En dat vind ik jammer, want jullie kennen de tekst. Dat weet ik, ik hoor het vaak genoeg omheen. Ja, weinig PVV-stemmers hier in de studio. Dat is jammer. Dat is jammer. Ik speelde dit laatst in Almere en daar ging het dak eraf. Ja, er kwam wel iemand naar afloop naar me toe. En die zei: Ja, Jasper, het is wel veel geklaag. Maar heb je ook een oplossing? Nou, dat zit hem aan het denken. Want de allerergsten hebben wij steeds ontzien. Maar ze zijn met miljoenen en ze stinken bovendien. Zo nationalistisch. Alles moet in hun taal. Overal haar en een kernwapenarsenaal. Nee, niet de Duitsers. Dat zou je denken met overal haar. Maar die hebben geen kernwapens meer. Gelukkig. Nee. Nee. Suggesties. Ja. De Frans, Ja. Dood aan de Fransen. Weg met Edith Piaf. Pak niet slechts hun paspoort, maak ze helemaal af. Als Jan Dark laten branden, begraaf ze in drek. Alle Fransen het land uit, bij de grens weer een hek. Jasper van Kuik. Jasper, ik begrijp, het programma is nog in ontwikkeling? of? Uh, nou, ik heb, ik heb uh, het gebaseerd op een programma uh, van Camerette. Dat, dat verhaal zei, ja, dat willen we vasthouden. En uh, deze zomer veel geschreven, gerepeteerd en net de montage gehad in het theater. En uh, ik, we zitten nu op zo'n uur en veertig minuten, uur en drie kwartier. Dus er moet wat uit. Er moet wat uit. Daar ben ja, je nog druk mee bezig. Maar goed, het wordt een tryout, uh, het worden tryouts en dan. Uh... Uiteindelijk, als het publiek er is, dan zullen ze het resultaat kunnen zien. Uh, morgenmiddag, ik noem het nog maar even, en morgenavond sta je ook droog in de Sugar Factory in Amsterdam. Ook leuk voor. De mensen die dat willen weten. En de komende maanden toer je dus met het kan niet op door het hele land. Veel succes daarbij. Tot zover het eerste deel van Opium. Zo direct schrijfster Maartje Wortel, acteur Dick van den Toren... en zangeres Beatrice van der Poel na nieuws en reclame. Tot zo. Avro. Dan kom je tot twee dingen. Two things. Yo, ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee dingen presenteert de zomerserie Het recht van spreken.